Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het zijn 75 mensen ter dood veroordeeld. Dat zeggen Egyptische staatsmedia. Onder hen zouden ook topfiguren zijn van de verboden moslimbroederschap. Ze kregen doodstraf voor hun betrokkenheid bij een massademonstratie in 2013. Die werd gehouden om de afgezette islamitische president Morsi te steunen. De straf die vandaag werd opgelegd door het gerechtshof in Cairo... wordt nu doorverwezen naar de groot mufti, de hoogste geestelijke leider in Egypte. Meestal volgt hij de uitspraak van het hof. De afgezette Catalaanse separatistenleider Puigdemont is terug in Brussel. Hij is vanochtend aangekomen vanuit Duitsland. Vanuit België wil hij zijn politieke strijd voor een onafhankelijk Catalonië voortzetten. Puigdemont werd in maart in Duitsland aangehouden op verzoek van de Spaanse justitie... die hem wil aanklagen voor misbruik van publiek geld en rebellie... Maar Duitsland wilde hem alleen uitleveren voor misbruik van overheidsgeld en niet voor rebellie. En daardoor kan hij daarvoor ook niet worden aangeklaagd in Spanje. Dat land trok het uitleveringsverzoek daarom in. De Taliban in Afghanistan hebben naar eigen zeggen met Amerika gesproken over vredesonderhandelingen. Het zou voor het eerst zijn in het al 17 jaar durende conflict dat de VS en de terreurorganisatie direct met elkaar praten. In 2001, na de aanslagen van 11 september, begon een westerse operatie om de Taliban te verjagen. Islamitische strijders hebben inmiddels weer grote delen van Afghanistan in handen. De Taliban had al eerder aangegeven in gesprek te willen met de Amerikaanse regering. Washington heeft de besprekingen die er nu gaande zouden zijn niet bevestigd, maar ook niet ontkend. Het weer, vanmiddag eerst nog wat regen en onweersbuien. Geleidelijk wordt het droog en klaart het vanuit het westen op. De temperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden. Morgen vrij bewolkt, maar de zon laat zich ook nu en dan zien. Later op de dag in het westen weer kansen wat regen... en het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Het blijft geweldige muziek. Muziek van de Doobie Brothers. Je hoorde de Long Train Running. Daarmee is het even na twee uur Zandvoort een goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. Toorweg 10A. En volgens mij ben je net aan droog overgekomen. Of nou, toch dat buitje, buitje niet overleeft. Ik ging droog het huis uit, maar ik moest halfwege even een pitstop maken bij vluchtfeestje. Want uh, toen we brak het de hel los, om het zomer te zeggen. Ja, na heel veel zonnige dagen hadden we eindelijk een klein buitje. Ja, en, nou ja, uh, klein. En ook met grote gevolgen uh, op de boulevard, hè, de windhoos. Maar da daarover straks meer. Goed, uh, welkom terug, uh, ja, Rob, uh, lu uh, luisteraars en kijkers... bij deze drie uur durende live-uitzending van Zandvoort op Zaterdag... vanuit de studio, al hier aan de Tolweg 10A... Uh, wat gaan we doen? Nou, uiteraard even twee landelijke, uh, of tenminste twee grote sportevenementen. Vandaag de afsluitende tijdrit. En dan hebben we het over de Tour de France. We doen Moulin tweede, derde dan wel eerste of vierde. Het zal allemaal blijken in de loop van deze middag. En uh, om drie uur hebben we natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1. En dat is de laatste race voor het zomerreces, om het zo maar eens te zeggen. En dat is de kwalificatie van de Hougarou-ring. En wij hadden het er gisteren nog over dat die Hungaro Ring zo lijkt op die van, uh, van het circuit... de layout tenminste daarvan, op het circuit Zandvoort. Ja, maar dat, en dat werd... schijnt ook waar te zijn, hè? Ja, want het werd even bevestigd door, door een, iemand die daar uh, kennis van zaken van had. Want uh, kijk maar naar de layout van de Hungaro Ring en van Zandvoort. Wat blijkt, ze zijn bijna identiek. Even en dat los... is een uh, stratencircuit trouwens. Ja, even los van, van, de, van de hoogteverschillen, maar... Er zit gewoon een Tarzanbocht in, er zit Bos in, Bos uit zit erin. De Gerlachbocht zit erin en uh, hoe heet hij dan omhoog? Dan ga je de schijfblak op, zit er ook in. Maar uh, Het is ietsje langer dan het circuit Zandvoort. Maar goed, dat, uh, vanmiddag tussen drie en vier de kwalificatie voor die Formule 1 daar uh, op de Hungaro-ring. Uh, verder natuurlijk de vaste items zoals zijn de evenementenagenda. Het weerbericht, blijft het zo, wordt het zo. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, we hadden vorige week Dalia. Nou, die kunnen we ook afvinken, want die heeft ook een thuis gevonden. Dat is goed nieuws. Dus deze week hebben we chips. Chips? Ja, chips. Oh, lekker. Ja, chips, chips. Het dier van de week is chips, om half vijf. Gedicht van de week, vele verzoeken herhalen we hem dezelfde als van vorige week. Want het, het kan nog net, want vandaag is de Tour de France nog aan de gang. Uh, dus het gedicht van de week staat geheel in het teken van de historie van de Tour de France. Zandvoorts nieuws in het kort. Pit Report om kwart over vier. Uiteraard met de uitslag van de kwalificatie en nieuws uit de Pitstraat. We wielrennende de Tour de France. We hebben sport kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En wil je inderdaad uh, kijken in de studio aan de Tolweg 10A? Ga dan naar uh, www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl We hebben twee webcams hier in de studio hangen, dus je kan ons goed in de gaten houden. En hier is Supertramp. weer in Zalvoort was uh, vanmiddag wel in één keer heftig... maar we waren er wel even aan toe. En nou, afgelopen nacht een bloedhete nacht hebben we meegemaakt. En toch weer uh, even blij dat uh, deze bui is uh, gevallen. En de temperatuur uh, naar zo'n uh, 20 graden heeft gebracht uh, hier in uh, Zalvoort. Dus daar waren we wel even aan toe. Straks uh, daarover, want uh, ja, dat heeft ook uh, schade aangericht. Onder meer aan, uh, uh, aan de zomermarkt op de boulevard... Daar, uh, heeft een huis gehouden. Daarover straks veel meer bij het nieuws in het kort. Maar eerst meer muziek. Ja. En als je dan nog je kleren aanhoudt ook, dan is het helemaal warm hè. Dus die kleren die mochten best uit afgelopen nachts. Jo, de German Stewart, een lekkere disco klassieker uit de jaren 80. Inmiddels 17 over 2 in Zandvoort. Goedemiddag. Het Zandvoort nieuws in het kort hebben we voor je. Nou allereerst even een actualiteit van de, dat betreft natuurlijk de zomermarkt aan de boulevard Zandvoort. Die iedere zaterdagmiddag van 12 tot 6 gehouden wordt. Maar dit is morgen uh, rond het middaguur getroffen door een windhoos. Een korte maar hevige windhoos. Heeft rond het middaguur uh, vroeg huis gehouden langs de Zandvoortse kust. De boulevardmarkt, parasols, scooters en stoelen moesten eraan geloven. Wat er van overbleef was een trieste ellende. De, het noodweer ging met een hef, heftige regenval gepaard. Terwijl het op de boulevard een puinhoop was... regende het elders in Zandvoort slechts in mindere mate. Nou, als je de foto's ziet uh, dan, uh, dan kan je zien wat, uh, wat er allemaal gebeurd is. Er moet een goede windhoos met veel kracht zijn geweest. Ja, ik kwam de foto's tegen trouwens op uh, Facebook. Op Facebook, goed. Dan, waar ook een... Uh, even kijken, naast de weekmarkt in Nieuw-Noord... zal er ook tijdens de zomermaanden maandelijks maandags... een rommelmarkt plaats gaan vinden in het winkelcentrum. 28 juli, dat is vandaag dus... en 25 augustus zijn de resterende datums. De markt is van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags... op het plein voor de VOMAR. De kosten voor een plaats op deze markt bedragen 10 euro. Aanmelden kan via rommelmarkt zandvoort gmailcom rommelmarkt gmailcom Deze rommelmarkt is uh, een van de stappen die men wil nemen... om meer reuring te krijgen in het winkelcentrum Nieuw-Noord. Dan nog even terug naar het reuzenrad uh, op het Badhuisplein. Uh, dit is van dit weekend het laatste keer dat hij uh, uh, hier staat. Maar jij hebt nog uh, een goed bericht voor de luisteraars van ZFM. Ja, klopt uh, Albert-Jan, want we mogen nog vier kaarten weggeven... Vier vrijkaarten om het Reuzenrad hier aan de boulevard in te gaan. Ze zijn gratis voor je beschikbaar. Het enige wat je even hoeft te doen is te reageren via Facebook. De Facebook-website van ZFM. ZFM Zandvoort, onze Facebook-pagina. Laat even een berichtje achter en zeg... ik wil graag die vier kaarten hebben. En dan kan je ze vanmiddag nog ophalen in de studio hier aan de Tolweg 10A. Dus laat even via Facebook van je horen en uh, dan liggen die kaarten voor jou klaar. Ja, en dan heb je nog uh, de zomerrit uh, alle tijden is dit een beetje Albert-Jan. Ik dan zie je al meteen meeswingen. Nothing, ja, ja. Ja, dat blijft een populaire plaats. Hier is die Underdark Project. En ik dacht vanmiddag rond 12 uur nog wel even aan. Hè? Ja, echt waar. Ja, want, ja, toen begon zo'n beetje die heftige bui hier in Zandvoort. Ja. En je had gezegd, we gaan morgen alleen maar zomerse muziek draaien. Ik denk, nou, dat gaat, gaat lekker weer. Want hoe gaan we dat aanpakken? Nou, gewoon een combinatie tussen de regenplaatjes en de zomerzits. Hebben we dan vanmiddag voor je tussen 2 en 5 uur. En dit blijft ook een zomerplaats, terwijl die gaat over de winter. Hmm, heel vreemd. day albert hoe dit nou een zomerrit heeft kunnen worden? Terwijl het gaat over de such winter's day. Ja, nou ja, ach, maakt niet uit. Ik bedoel, als je maar gedraaid wordt, Precies, zo, zo is het. De mama's en de papa's waren dat. Ja, het nieuws rondom het Watertorenplein. Laat ook ons niet onberoerd. Nee, zeker niet. Vanmorgen uitvoerig aan de orde geweest... voor diegenen die dat meegemaakt hebben... tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... live vanuit Hotel Hoogland... En voor degene die dat gemist heeft, even een update. Directe stop op ontwikkeling Watertorenplein. In juni besloot de gemeenteraad om het project Watertorenplein toe te wijzen aan springtij-architecten. De twee andere kandidaten, AG-architecturen en de Beze architecten stapten beide afzonderlijk naar de rechter, omdat ze zich benadeeld voelden. Afgelopen vrijdag deed de rechter uitspraak in een kort geding en gaf daarbij de de gemeente Zandvoort een flinke tik op de vingers. De gemeente moet het proces tot ontwikkeling... van de Watertorenplein direct stoppen... en de selectieprocedure moet opnieuw worden uitgevoerd. De rechter geeft in zijn vonnis... de vanaf nu te bewandelende weg aan. Wat niet bepaald alledaags te noemen is. In onge ongebruikelijke en zeer zware bewoordingen... benoemde voorzieningsrechter meester A.H. Schotman... de gang van zaken. Men moet besluiten zonder vooringenomen voorbereidingen... en bij keuze de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie naleven. Na AG-architecten en de Berse-architecten, die beide een kort geding uh, hadden aangespannen tegen de gemeente, zijn verheugd met de uitspraak. hij architecten uiteraard, allerminst. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, denk ik. Nee, zo is het. En dan, Wordt vervolgd. Eh, dan is er nog de tape. De tape. De tape, ja. Zal, ja, ja, ja. Zou wat, bij... ja. Wat zal dat nou zijn, die tape? Die ja, zou zeggen, ja. Zandvoort heeft zijn eigen Watergate. Ja, binnenkort gaan we vast en zeker ergens horen. De tape die beschikbaar is. Dat horen we vanmorgen. In ieder geval bij Goedemorgen Zandvoort. Met uh, Springtij-architecten en uh, Joop Berensen die daarover in de uitzending waren. De, de Silva Yes en owner of Lonely Hearts. Wij hebben ze liggen vier kaarten voor het reuzenrad hier aan het Badhuisplein. Staat nog tot de aankomende maandag. Wil jij erin? Laat het even weten via onze Facebook-site. Want we hebben vier kaarten, die zijn beschikbaar. Dus uh, meld je aan via Facebook. Ja, zojuist hadden we een heftige bui hier in Zalvoort. Met uh, daarbij ook een windhoos. Maar wat gaat het weer allemaal doen, Albert-Jan, de komende dagen? Nou, onze, waar we tegenwoordig het nieuws weghalen, het weernieuws, dat is bij Rico Weer, maar die is op vakantie. Oké. Okay. Dus op jouw adviezen ben ik bij janvisserweeruitgekomen.nl. En een tweetal koufronten veroorzaakt een buien met onweer, vooral in de kustgebieden met veel wind en windhoos, zelfs gepaard gaande. De passage van een tweetal koufronten gekoppeld aan een complex lage drugsysteem boven de Britse eilanden en de Atlantische wateren ten noordwesten. Daarvan gaat vandaag gepaard met plaatselijke buien, regen en ook onweer. Zoals het nu gebruikelijk bij dit soort situaties zijn, er streken waar de regenmeters amper iets te doen krijgen. En in andere plaatsen kan het korte tijd plensen. De buien trekken in de, deze vanmiddag in de, in de namiddag naar het noordoosten weg. Er achterlaten van het zuidwesten uit opklaringen. Ondertussen wakkert de zuidwestenwind flink aan. Uit Muiden meldde zelfs om half 1 een zuidwest 7 met windstoten tot 90 km per uur. Dat hadden wij dus die uitlopen, daarvan op de boele Morgen trekt een randstoring over de Britse eilanden. Op, de, op hoogte trekt het warmtefront over ons land. Resulterend in vrij veel middel, middelbare bewolking. De neerslagkansen zijn echter klein, zo nu en dan schijnt ook de zon en de maxima bereiken waren tussen de 23 graden aan zee en 29 graden in het oosten. De dag begint uh, met rond en kort na zonsopkomst, minima rond 15 graden ofwel lekker afkoelen. De wind is zuidelijk en matig aan de kust, nu en dan vrij krachtig in de middag. Al dus Jan Visser. Ja, dat uh, weer heb ik toch liever dan uh, die 37 of 36 graden van uh, gisteren. Wees is niet, niet uithouden. Ben je niet de enige. Oké, okay. dankjewel. Het uh, weerbericht van Jan Visser is uh, na te lezen op ww.jaanvisserswer.nl Of ga voor het andere weerbericht van uh, Lex van der Hoorn naar www.meteopagina.nl dat was het weer. Dus laat me horen als je de vier vrijkaarten wilt hebben voor het reuzenrad. Staat nog tot en met aankomende maandag op de boulevard. Ze liggen voor je klaar. Studio Tolweg 10a. We hebben de vier, dus uh, wees er snel bij. Voortaan, gente, proberen we een rommelsoen, bestaan voor vooruit, E in mente un'illusione, lo siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così lo immaginiamo questo mondo mentorò, finché qualcosa cambierà. Ja, en ook de komende dagen hebben we nog redelijk zomerweer. Dus vandaar ook deze zonnige plaatsen op de zaterdagmiddag bij CFM. We hadden Eros Ramazotti en Terra Promessa. We draaiden de live fest van die plaats. En dit is een hit geweest volgens mij ergens in de jaren negentig. Ook een grote zomerrit destijds. Yusuf Nudoer en Nene Cherry in 7 Seconds.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 Met deze single van uh, Yusuna Door en Nene Cherry gingen we inderdaad terug naar de jaren 90. En om uh, precies te zijn 1994. In Dat jaar was het een uh, grote zomerrits. Inderdaad, deze single 7 Seconds. Ja, er is er weer uh, van alles uh, gebeurd uh, in Salford. We hebben een mooi weer gehad, bijvoorbeeld uh, afgelopen week, uh, Albert jan ja. Mooie temperaturen en Salford uh, stroomde vol. En uh, gisteravond gingen de mensen nog naar huis. En na twaalf uur stond er nog een file op de Gerkenstraat. Ja, Niet te geloven. En natuurlijk afgelopen week ook veel uh, vaak de, de, de reddingsbrigade moest uit, uh, uitrukken. De KNRM uh, om met assistentie van diverse helikopters. Dus er is dus een boel gebeurd afgelopen week. Er waren veel incidenten, maar dankzij uh, de adequate optreden van hulpdiensten, erger voorkomen. Maar wat ook een ramp is als je inderdaad, inderdaad naar Zandvoort uh, toe gaat. ...is het vinden van een plekje? Plekje. Nou, er waren twee dames uh, daar. Hebben, die hebben een heel zandvoort gezien. Die hebben echt een gezellig rondje gereden. Maar konden de auto niet kwijt. Collega's uh, van NH Nieuws spraken de dames afgelopen week uh, op zoek naar een parkeerplek. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, blijf maar rondjes rijden en het wordt steeds warmer. Wel ja. <lacht> oh, airco? Nee, ook Leuk, niet. niet. Hoe <lacht> Ja, is het daar binnen? Ja, ik denk en ik uh, al... 40 al. Ja, ja zit zitten al 40. Helemaal vol, hè? Ja. ja, en dan heb je van die mensen, zoals achter, die gewoon op dubbele plaatsen gaan staan. Dat is wel een beetje asociaal, hè, ja. met zo'n kleine auto. Ja. Maar goed, we, we, we gaan gewoon verder kijken. So where are you from? Uh, Canada. Canada? Ja. Yeah. Uh, Ontario. Did you like the beach of Zandvoort? Yes, I did. I enjoyed it, yeah. yeah. It was a bit cold, but... Uh, cold? A bit, but the water, oh, yeah, no. the water. The waters. Komt het ook? Is het een beetje te hard daar binnen? Ja, Hi, het jongen. gaat goed. We hebben de airco-aan. Dus, uh... Oké. Okay. Wat is het weather in Ontario vandaag? 20-ish, I guess. 20, high 20s, misschien. Oh, is het beter hier? Of is het te hot, you think? Ik like het hier beter. Yeah. <laughs> Oké, okay, dan gaat er net eentje weer voor. Ja. Ik hoop dat jullie nog het strand opkomen. Ik <laughs> <Kan> hoop het ook. <laughs> <Okay>. Sterkte. Dankjewel. <laughs> nou, de muziek kan weer aan hoor. <laughs> yeah. Ja, hoe vond je die, die reactie van die ene jongen die zegt van... het is een beetje koud. Ja, ja het water. Ja. En dan heeft hij het over bij hem thuis dat het ergens begin 20 graden is. Nou, dat was zeewater ook hoor. Dus dat viel best wel mee. Maar in ieder geval iedereen flink op zoek geweest naar een parkeerplek... hier afgelopen week tijdens die zomerse temperaturen die we gehad hebben. En we gaan nog even lekker door hoor, met de zomer. Dus bereid je maar voors voor.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 You know En dat waren de Rolling Stones en Paint It Black. Jawel, ze hadden het ook over de zomer. Dus eigenlijk ook een zomerse plaat. Toch, albert Het is een en al zomerhits vandaag. De... Ja, ja, Dat ja, zal ze krijgen ook, hoor. <laughs> ja, nou, Goed. als we het toch over de zomer hebben. Ja, dan ja. ga je naar het strand toe. Maar hoe laat ga je dan? Uh... Hoe laat ga je naar het strand? En hoe ga je naar het strand? Want we hadden net over die, die parkeerplaatsen zoeken met auto's. Dan kan je al met de trein gaan. Maar dan moet me toch iets van het hart, uh, Rob. Want uh, een van de Forensen, ik sprak een Forens die in Zandvoort woont en in Amsterdam werkt. En uh, nou, die kat die was vorige week vrijdag. Die is, mijn informant heeft vandaag gisteren vrijgenomen. Want die denkt dat wil ik niet nog een keer meemaken. Maar dat gebeurt natuurlijk elke dag. Want er stappen natuurlijk in, in Amsterdam uh, mensen op. En in Haarlem en in Sloterdijk. Die gaan wel allemaal naar het strand. Ja. Nou, en die treinen, sommige treinen, puilden dus uit. Met alle gevolgen van dien. Dus dat je nergens een plekje kon vinden. Ja, mijn informant vond nog een plekje in een van die tussenstukjes. Die ziet dus op een gegeven moment een groep... Uh, om bovenlijven uh, voorbij komen... met blikjes bier en noem maar op. En die gaan gewoon in de eerste klas zitten. Dat was een groep van een man of 15. Nou, oké, okay, aangekomen in Zandvoort. Uh, dus uh, iedereen stapt uit. Die, die jonge lui gaan naar het strand... Dus mijn informant die attendeerde die handhavers erop... van uh, kijk, daar lopen ze. 15 man, trein in, met de trein mee, trein uit, weg. Wordt niet gehandhaafd. Het enige wat ze deden was hun schouders ophalen. Waarop mijn informant zei van... begrijpt u nou waarom die treinkaartjes zo duur zijn geworden? Ja, wij moeten meebetalen. Ik kan ja. me daar iets aan mee, ik kan me ook wel voorstellen dat als, als je met twee handhavers daar staat... en er loopt een groep van 15 of 20 jonge lui voorbij... Die, dat ze dat, is, dat, is, dat is dan niet gaan handhaven. Nee, het is nog veel erger natuurlijk. Die uh, trein die pijlt uit. Ja, En dan moet jij uh, met twee man moet je die mensen gaan controleren. <hijen> ja. Nee, En hoe zullen ze reageren in die ja. hitte? Wat ja, denk je zelf? Ja, nou ja, dat is een risico. Maar goed, uh, wou je dit, wat, zullen we het filmpje doen nu? Ja. ja, ja. Dus Parkeren is al moeilijk met openbaar vervoer. Nou, dat is makkelijk, want dat kost niks. In vele gevallen. En, maar als je nou wel een bedje wil hebben... met dat mooie weer... dan moet je gewoon heel vroeg... ...naar het strand toe gaan. Zo ook uh, ondervonden onze NH-collega's uh, op het strand van Zandvoort afgelopen week. Vanaf hoe laat bent u er al? Uh, even negen uur, kwart over negen. Ja. U dacht dan, uh, dan zijn de stoelen nog vrij? Precies. <laughs> Dat zal straks wel veranderen, neem ik aan. Ja. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, jongeman. U dacht, ik ben er vroeg bij vandaag in Zandvoort? Ja, ik was hier om 8 uur al. Denkt u niet dat het een beetje te heet wordt? Nou, als het te heet wordt, dan ga ik er weer van tussen, hoor. Ja, maar ja, ik heb daar geen last van. Ik ben het wel gewend. Ja? Want in zit winter zit ik altijd Eilanden en ik ben, het wel ik ben echt een zonliefhebber. Ja. Dus, ja, dat zie ik. Ja. Zo, mevrouw, gaat het allemaal? Gaat prima, ja. ja? Gaat hartstikke... Ja, ik bedoel, kijk eens even naar het weer. Ja. Dus ja. Lekker vroeg uh, de spulletjes ingepakt. Ja. Hoe bruin wilt u worden? Nou ja, het, het gaat vanzelf, hè. Ja. Ik heb een donkere huidskleur, dus het gaat vanzelf allemaal. Dus. Niet de uh, factor 80 te nee, gebruiken nee, vandaag? Nee, nee, nee. Okay. Pas een beetje goed op elkaar, hè? Is goed. Oké, okay. veel drinken. Ja? Is goed. ja wat drinkt u dan, meneer? Uh, Spa rood. Ja? Ja, ik hou het netjes. Ja. Kijk eens, ik heb een hele liter bij me, dus... Uh, Kijken? Ik heb oh, ja. Een liter bij me, dus... Ja. Oh. Nou. Uh, u zit goed vandaag. Ja, en... uiteraard. <laughs> ja. Het komt zo, maar ik ga weer vroeg weer in huis. En, uh... ja. Jawel, met de echte hitte dan ben ik wel weer vertrokken hoor. Ja. Jawel. Ja. Mooi hè, al die mensen die. of al die mensen, die paar mensen die heel vroeg op het strand ja. zijn. hebben ze het strand helemaal voor zichzelf? Eigenlijk. En als je dan tot nu of twee. of één of twee op het strand blijft en dan weggaat. kan je rustig naar je auto, dan naar de trein gaan. En dan, dan heb je nergens last van. En heb je dan ook nog een bedje? Zo is het. En lekker genieten van het mooie weer. En ja. uh, de temperatuur nog niet al te warm. Geen uh, krijzende kinderen om je heen. <lacht> Ik wil het bijna niet zeggen, maar goed. En uh, ja, je kan ook nog de mensen zien uh, yoga-en. Want uh, ook dat wordt uh, s ochtends uh, lekker gedaan op het strand hier in Zandvoort. Ja, zin in de zomer is zin in CFM. Heel veel zonnegeert vanmiddag tussen twee en vijf uur. my heart somewhere mm -hmm. I wanna go there still I don't go Weer voor uh, Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton. Je uh, Say Something. Wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Dat kan vanavond weer bij CFM. Tussen 7 en 9 wordt de Euro Breakdown uh, uitgezonden vanaf de tolweg 10A. En uh, ja, het is wel een primeurtje voor een uh, nieuwe presentatrice die erbij is. We hebben het over Vanity. Zij maakt uh, vanavond haar debuut in de Euro Breakdown. Samen met Patrick van Buringen en Mike Buley. En Mike stelt de lijst van de 40 beste plaats van Europa weer voor je samen. Dus gewoon lekker vanavond gaan luisteren tussen 7 en 9 naar CFM. De Euro Breakdown met uiteraard de nieuwe presentatrice Vanity. En Mike en Patrick, graag tot zometeen naar het nieuws. Dan zijn we er weer.